Johannes 12, de versen 26 tot en met uh, 33. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem nogmaals verheerlijken. De schare dan, die daar stond en toehoorde, zeiden dat er een donderslag was geweest. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zal. De overste deze wereld zal buiten geworpen worden. En dat wil ik in verband brengen met die woorden. Dat zijn uren is gekomen... En dat hij dit zeide om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Ik hoop dat u deze twee kerngedachten vasthoudt. De overste de wereld, buitengeworpen. En Jezus dood. Ik meen dat... Uh, we vinden die uitdrukking maar drie keer in, de, in het Nieuwe Testament en in de Evangelieboeken. De overste deze wereld. Ik meen dat dit een personificatie is van het kwaad dat Jezus moest verslaan op Golgotha. Dus Jezus is gestorven en de overste deze wereld is buiten geworpen. Omdat hij zijn beslissende kopstoot heeft uitgedeeld aan die overste de wereld. En die kopstoot is gegeven op Golgotha. Ik ga naar Romeinen, hoofdstuk 8, en ik breng... Het volgende in verband met wat ik eerder heb gezegd. Wat is die overste de wereld en wat is die kopstoot die de Heere heeft uitgedeeld. Waardoor die overste deze wereld is buiten geworpen. Want wat de wet niet vermocht, en ik lees vooruit Romeinen 8 vers 3. Omdat ze zwak was door het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat er zonde gelijk... En wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Wat is er gebeurd op Golgotha dat dat zo belangrijk was? Wat is er gebeurd dat de kop van de slang heeft vermorzeld? Dat is toen onze Heer en geprezen zijn Jawes naam en, en dankzij onze Heer, dat hij zijn leven heeft gegeven op Golgotha. Er zou geen beslissender klap uitgedeeld kunnen zijn... ...dan toen Jezus zijn leven heeft gegeven. Want daar heeft Hij op het domein van het vlees, het menselijke vlees... ...heeft Hij die geweldige kopstoot gegeven. Waardoor die kop van de slang is vernietigd. Als u denkt dat er een vijand is die machtiger is dan de zondemacht... ...die Jezus heeft buiten werking gesteld... ...dan mag u dat geloven van mij, maar ik geloof het niet... Ik geloof dat de vijand die buiten werking is gesteld, te vinden was op Golgotha. En daar heeft hij het zondige vlees ontromt. Ik lees nu voor uit Johannes hoofdstuk 3 en dan vers 14. Het lijkt misschien een beetje willekeurig, een combinatie van teksten... maar mijn zin is dat het niet. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat dan iedereen gelooft in Hem eeuwig leven hebben. Wat is er met die slang eigenlijk aan de hand? Even in het kort. In de woestijn, nummerie, we lezen we dat waren vele giftige slangen, en door die giftige slangen zijn vele Israëlieten om het leven gekomen. En toen moest Mozes een koperen slang maken. En die op een staart plaatsen. En de Israëlieten moesten daarnaar kijken. En wie daarnaar keken, werden gered. Wat is er zo bijzonder aan die koperen slangen? Dat ze gered werden door, door naar die slang te kijken. Het was niet eens een levende slang. Ze moesten kijken naar een dode slang. Ziet u de vergelijking? Yeshua werd verhoogd op die paal. Op dat kruis. Hij werd verhoogd. Net als die slang, totdat hij dood was. En het gif was toen volkomen uitgewerkt. Er was geen gif. Evenals die koperen slang op die staak gifloos was, want de koperen slang kan geen kwaad doen. Een levende slang kan kwaad doen, zeker als het er giftig is, want die kan bijten. En zo zijn er heel veel israëlieten gestorven door die beet. Maar die slang die Mozes moest maken op die paal. Die vertegenwoordigde dat slangengif dat geen kwaad meer kon doen. Zo is Jezus ook verhoogd in Johannes 3 vers 14. En de zonde heeft een vernietigende klap toegediend gekregen, kon geen kwaad meer doen. Het gif van de slang was de zonde in ons lichaam. De zonde moest een doodklap worden toegebracht en daar is Jezus in geslaagd. Want er is niemand die ooit de zonde een doodklap heeft toegebracht zoals Yeshua. Nou zou u zeggen, ik heb het de vorige keer al eens gezegd. Maar als nou werkelijk, als je gelijk hebt dat nou werkelijk die, die macht de Satan is. Waarom is er dan nog steeds die macht in de wereld werkzaam. En op een mate, misschien meer dan ooit. Dat wij die zondemacht om ons heen zien en ervaren en beleven. Dat dat beleven we echt. Die zondemacht. Maar beleven wij ook dat die zonde de genadeklap heeft gekregen. Door Jezua. Als we dat beleven, dan wordt het een triomf in ons leven. Dan heeft Jezus overwonnen. Dan heeft Jezus werkelijk de slang overwonnen. Ja, nee, maar die slang is er toch niet meer? Ja, ik moet een obstakel nemen. Nee, die slang is er ook niet meer. Die slang is alleen gebruikt door God in de Hof van Eden. Om adem en even op de proef te stellen, te testen. Maar het gaat veel dieper. De slang die onze Heer Jezus de doodklap heeft toegebracht, die slang is de zonde. Dat is de zonde. Als we dat nou maar beseffen, dat er geen vijand groter is dan de zondemacht, die onder onze huid, under our skin is, en die alles eigenlijk vernietigt, en die heeft Jezus overwonnen. Want we hebben gehoord de vorige keer hoe Yeshua in de woestijn die zondermacht de baas was. Door niet in te gaan op al die verzoekingen. En het was zo makkelijk, zo voor de hand ligt het om wel in te gaan op al die verzoekingen. Jezus heeft het niet gedaan. En zo heeft hij door gehoorzaamheid aan God die zondermacht is in de baas gebleven. Hij is niet ingegaan op al die verzoekingen die zo groot waren. En dat was het begin van zijn bediening. En uiteindelijk heeft op veel verzoekingen niet ingegaan. En uiteindelijk heeft hij in de hof van Gethsemane niet laten zien dat hij die stoere kerel was. Door al die mensen die hem met stokken en zware lijf gingen te verslaan. Want Yeshua heeft nooit geweld gebruikt in die zin. En zeker niet om zijn eigen hachje te redden. Hij heeft eigenlijk het onmogelijke gedaan. Hij heeft het onmogelijke gedaan. Jezus heeft de macht, de zonnemacht, teniet gedaan. Daar waar wij het niet kunnen. Wij hebben altijd de neiging om te slaan. Te vechten. Om een bom te gooien. Of nog erger. Als het kon. Maar Jezus heeft niets gedaan. Maar Jezus had alle macht van de Vader gekregen. Hij heeft alle macht gekregen. Ik denk niet dat ik overdrijf. Al zijn het grote woorden die ik gebruik. Ik denk dat Jezus de macht had om iedereen uit te schakelen. Pontius Pilatus. Het hele Sanhedrin. Alle mensen die hem kwaad wilden doen. Yeshua kon iedereen uitschakelen. Yeshua kon iedereen uitschakelen. Maar hij heeft de wereld overwonnen door liefde. Hij heeft de wereld overwonnen door liefde. En er is geen andere weg bij God. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat er ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God biedt door zijn zoon ons eeuwig leven aan. En dat kan alleen God, Yahweh, aanbieden. Door zijn zoon, Yeshua. Ik ga nu naar 1 Korinthe hoofdstuk 2. En ik probeer nu een combinatie te maken. En ik hoop dat u er iets van ziet... Paulus zegt: Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. 1 Korintiërs 2, vers 6. En wij zijn echter niet van deze eeuw noch van de beheersers deze eeuw, wie er macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden Zouden ze de en der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben? Maar dat is juist het geheim? Gods liefde. En de beheersers deze eeuw, al die machten die uitgeschakeld zijn, die worden samengevat in die ene uitdrukking die Johannes gebruikt in Johannes 12: De overste van de wereld. Het is een personifierend spreken, de overste van deze wereld. Het is niet letterlijk een echte overste, maar die hele zonde. Wordt samengebald in die ene uitdrukking over deze wereld. Elders Satan genoemd. Nu lees ik uit 1 Petrus hoofdstuk 5. De tekst zal u zeer bekend zijn. Dat Petrus zegt. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel. Gaat rond als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. Deze woorden komen we ook tegen in de psalm 22, vanaf vers 13. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Baasan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun muil tegen mij open, een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Dat is een beschrijving, profetisch, door David heen. Een beschrijving van de Messias, Yeshua. Toen onze Heer werd omringd in die hof, het heet Zemene, door al die buffels en al die stieren waren het geen letterlijke stieren en buffels die hem omringden het waren zwaarden van soldaten het was het zo'n en de soldaten van Pontius Pilatus die hem omringden zij deden hem kwaad dat kwaad zat in hen dat waren die buffels en er staat ook een verscheurende brullende leeuw nou in 1 Petrus hoofdstuk 5 komen diezelfde woorden tegen diezelfde Beelden de taal, want dat is het. Diezelfde beelden de taal. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Petrus schreef in een tijd van grote christenvervolging onder Nero. En wie denkt u? We zijn die buffels en die stieren. Dat was Rome met zijn geweldige legioenen, met zijn soldaten. Dat was Rome die de christenen voor de leeuw heeft geworpen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En ik meen, ik ben ervan overtuigd, dat Petrus die leeuw bedoelt. Dat hij die macht bedoelt, Rome. En dan kun je natuurlijk zeggen van ja maar Rome, dat is toch niet de zonde macht. Dat is toch een, dat is toch een hele andere macht. Maar begrijpt u, dat wat Rome uithaalde, dat was een demonstratie van macht... Dat was een demonstratie van die zondemacht die in de huid van al die soldaten en van de keizer Nero zat. Dat was de Rome, die overheid, die machten... die Christus heeft uitgeschakeld op Golgotha. Kijk, als het gaat hier om de duivel als een bovenaardse macht... maar dan gaat het niet meer om de zondemacht. Dan gaat het niet meer om de zonde in het menselijke vlees. Want dan moet er strijd geleverd worden met een gevallen engel die herger onzichtbaar boven de aarde zwerft. Yeshua heeft geen strijd geleverd tegen een engel. Yeshua heeft strijd geleverd tegen het Sanhedrin, tegen Romeinse soldaten. Hij heeft strijd geleverd tegen de wereldse machten en overheden, waar Paulus later in de Colossensebrief over schrijft, dat hij heeft al die machten en overheden uitgeschakeld. Hij heeft helemaal geen gevecht geleverd met een engel. Nou, dan had hij niet op het kruis moeten sterven. Niet op Golgotha moeten sterven. Nee, dan had hij zijn macht moeten gebruiken. En had hij gevecht moeten leveren met een Engel. Hij heeft een gevecht geleverd met zichzelf. Met de zondermacht in hemzelf. En natuurlijk met de zondermacht om hem heen. Hij heeft de overheden en machten, heeft hij vernietigd op de slag toegebracht. Hij heeft de kop van de slang vernietigd. De christen moet op de hoede zijn om geen reden te geven waardoor zijn vijanden hem voor de autoriteiten kunnen aanklagen ik ga nu naar openbaring 2 vers 10 daar zegt Johannes schrijf aan de der gemeente de Smyrna want het betrof de plaats Smyrna Smyrna die had een tempel van de, van de Romeinse keizer en die werd gebouwd in 26 na Christus het was een tempel van de Romeinse keizer. En iedereen moest de keizer aanbidden. Maar Johannes zegt, wees niet bevreesd, voor hetgeen gij lijden zult. Zie de duivel zal sommige u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouwd tot de dood, ik zal u geven de kroon des levens. In die tijd hadden de gelovigen veel te lijden van de joden. Het waren geen gelovige Joden. Ik bedoel, het waren niet gelovige Joden die Yeshua liefhadden. Maar er waren Joden die de gemeente in Smyrna heel veel schade heeft berokkend. En het staat er ook. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel geen rijk zijt, vers 9. En de laster van hen, de laster van hen, die zeggen dat zij ze Joden zijn, toch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Tegenstander. Christenen moesten echt op hun hoede zijn. En dat bedoel ik mee. De oorspronkelijke christenen. Uh, Jood en niet-Joden. Omdat er grote groepen waren, Joden. Natuurlijk ook heidenen, maar daar gaat het nu even niet om in dit verband. Die de Christen heel moeilijk maakten. En ze worden bij name genoemd door Johannes. En in Smyrna en in, en in Pergamum maak je ook zo'n plaats. Waren de mensen heel erg trots op hun keizerdienst. Maar weet je, gemeente, als je niet neerviel voor de keizer en de keizer niet aanbad, dan had je het slecht. Zoals de christenen het slecht hadden onder Nero. Nu gaan wij 1 Corinthië 15, vers 24. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Bij zijn komst, bij zijn parousie, dat betekent wanneer Christus terugkomt. De Bijbel spreekt eigenlijk nergens over... wederkomst, heel merkwaardig. De Bijbel spreekt altijd maar over één komst. Maar in dit geval moet het... de wederkomst zijn wanneer Christus terugkomt. En bij zijn komst... daarna het einde. Als Christus, Yeshua... geregeerd heeft die duizend jaren... want daar gaat het om hier... dan draagt hij... daarna het koningschap... aan God de Vader over. Wanneer... Na die hele lange regering. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Als Yeshua terugkomt, dan komt hij niet meer terug als vernederde jood. Jezus komt niet meer terug om vernederd te worden. En om gekruisigd te worden. Dat kan niet meer, want hij is verheerlijkt als hij terugkomt. En hij komt terug met grote macht en heerlijkheid. Als koning. En, en een grote koning. Hij is de grote koning waarover in de bergreden al staat, de grote koning. Nou, wat gebeurt er dan? Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. heeft In zijn eerste komst, om het zo maar te zeggen... heeft hij de zonde macht die definitieve kopstoot gegeven. Maar als hij terugkomt, verheerlijkt, als de grote koning... dan komt hij nog eens een keer een kopstoot uitdelen. Wat gaat er dan gebeuren... Alle macht en kracht zal ontroond worden. Dan zullen, zal de zonde in al zijn facetten, politieke, militaire, en noem maar op, al die facetten, die zullen allemaal ontroond gaan worden. En daar heeft Paulus heel veel over te zeggen in zijn brief in Colossense bijvoorbeeld. Al die teksten zal ik niet allemaal kunnen behandelen vandaag, maar misschien een volgende keer. Wanneer... Paulus het heeft in zijn brieven in Ephesius hoofdstuk 6, over die boze geesten in de hemelse gewesten. Daar ga ik dan over hebben, maar niet nu. In ieder geval, want hij moet als koning heersen. Dus vanaf dat hij terugkomt, dan gaat het millennium beginnen. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Maar Christus gaat niet al zijn vijanden hij gaat niet de engelen onder zijn voeten leggen. Hij gaat de vijanden op aarde onttronen. En hun macht buiten werking stellen. En die vijanden. Al die mensen die niets met Christus, met Yeshua te maken willen hebben. Die zullen dan te maken krijgen met een grote vorst. Yeshua. Messias Hamasiach. Die al die vorsten eigenlijk hun machten buiten werking stelt, want hij zal dan, er zal een nieuwe confrontatie komen met de machten van deze wereld, en dus in feite weer in feite weer, in dat punt moeten we zien, dat zien we opnieuw die zonde macht weer te lijf gaat, eerst heeft hij binnen die zonde macht beslissende genadeklap toegebracht en dan naar buiten toe al die mensen die niks met God te maken willen hebben, die grote wereldregeerders en heersers waarover ik al heb gesproken in 1 Korinthe hoofdstuk 2, hè, vanaf vers 6. Die zal hij dan weer onttronen. Met andere woorden, als Yeshua terugkomt om die wereldregering te beginnen, dat de derzendjarig rijk, dan zal God de enige zijn op aarde, door zijn zoon Yeshua. De enige waarover de profeten al hebben gesproken. Zijn naam zal de enige zijn. Oh, Het is niet moeilijk om teksten aan te halen uit het Oude Testament, uit de profeten. Yeshua zal de enige zijn, maar te willen van de tijd zal ik me inperken, zal ik dit nu niet uh, vermelden. Maar Yeshua, u kent de teksten, Yahweh zal de enige zijn, door middel van zijn zoon Yeshua. De enige. Er zullen geen koningen zijn, er zullen geen politici meer zijn die kwaad doen. Niemand. Nog vier teksten heb ik, maar dat zijn niet de geringste. Ik neem u mee naar 1 Korinthe, hoofdstuk 5. Dan neem ik u mee naar iets wat u bekend voorkomt, maar wat u misschien niet meteen in verband brengt met het onderwerp. Maar het staat in 1 Korinthe hoofdstuk 5. Daar is een incident gebeurd in de gemeente in Korinthe, een, een, een heel grof incident. Inderdaad, men spreekt van hoerderij onder u, zegt schrijft Paulus. En zulke hoerderij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt. Wat was dat voor een incident? Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Ja, het komt natuurlijk wel vaker voor dat iemand leeft met een andere vrouw, maar iemand leeft met de vrouw van zijn vader, staat hier. Vers 1 van 1 Corinthië, hoofdstuk 5. Gij zijt opgeblazen in plaats van uw velie te bedroeven. In plaats van dat ze daar bedroefd over zouden zijn, gingen zij een hele andere houding tentoonspreiden hierover. En dus de bedrijven van die daad uit hun midden te verwijderen. Want dat moest natuurlijk gebeuren. Dat was een ernstige zaak. Want mijnerzijds heb ik, hoewel niet lichamelijk, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig, vorst geveld over hem. Dus wat heeft Paulus gedaan? Die op zulke een wijze zoiets heeft begaan. Wanneer wij vergaderd zijn en gij en mijn geest met de kracht van onze Heer Jezus. Leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan de Satan over. Hoe kan het dat die man met zo'n perverse gedrag aan de Satan wordt overgeleverd? Nou, als je iemand die zo veel slechts heeft gedaan overlevert aan een gevallen engel... Nou, je kunt erop rekenen dat die gevallen engel... Heerlijk! Ik zal hem helemaal vernietigen. Nee, maar Paulus levert die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Mijn zin, zin, ik heb het al een keer gezegd, is de betekenis hiervan, al, alhoewel het woord Satan niet voorkomt in deze tekst, maar is de betekenis hiervan dat die man buiten de christelijke gemeente wordt gezet. En dat betekent, wat Paulus ook zegt, het is dus bedrijver van die daad uit de midden te verwijderen. Dat betekent uit de gemeente zetten. Dat is namelijk de enige optie, de enige mogelijkheid die nog overblijft, wil die man tot bekering komen. Niet dat Paulus dat prettig vond, in tegendeel. Ik denk dat Paulus heel veel smart over heeft gehad en ook de gemeente in Korinthe. Maar het moest gebeuren. Wilde die man tot bekering komen? Nou, dat is de, de achtergrond van deze gebeurtenis. En daar ga ik nu iets over zeggen in de twee, vanuit de tweede brief van de Korintiërs. En ik heb met opzet 1 Corinthië 5 behandeld, omdat u, weet, dat u het verband ziet met waar Paulus op terugkomt in zijn tweede brief. Wel nu, dat is 2 Corinthiërs, hoofdstuk 2, vers 10. En let u goed op, het gaat over één en hetzelfde incident, alleen er, zit nu, er is een tijd overheen gegaan. Die man is inmiddels, God is dank, dat is een wonder, tot bekering gekomen. Hij is tot zijn zinnen gekomen. Dan was het om uw wil voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, ik ga, de, ik ga, ik ga nou een uitleg geven, uh, dat u weet waar ik het over heb, anders denkt u misschien, waar heeft u het nou over? Voor deze tekst moet ik wat meer tijd uittrekken, want ik wil dat u dat heel goed begrijpt, wat er, wat, wat er werkelijk gebeurt in die gemeente in Korinthe. Nou, dan begin ik... Bij hoofdstuk 2, 2 Corinthisch hoofdstuk 2, het eerste vers. Ik ga het heel langzaam exegetiseren. Maar houdt u in gedachten dat incidenten? Die man dus die vreemd is gegaan met de vrouw van zijn vader. Dit heb ik mij sterker, echter stellig voorgenomen, Niet weder in droefheid tot u te komen. Want indien ik het ben die u bedroefd maakt, wie anders kan mij dan blijder stemmen dan hij die door mij in droefheid verkeert? Nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hem, over wie ik mij moest verblijden. Hij heeft het over die, nog steeds over diezelfde man, hè? Want er, er is iets gebeurd. Immers ik vertrouw van u allen dat u bij een blijdschap ook uw allerblijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele traan u geschreven. Kun nagaan, wat een droefheid Paulus heeft gehad en de gemeenteleden zelf in Corinthe om die man... Want het is altijd te doel geweest om het behoud van die man. En niets anders. Ik vind het prachtig. Dit is liefde. Immers ik vertrouw van u allen dat mijn blijdschap ook uw alle blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik u onder vele tranen geschreven. Niet opdat gij bedroefd zou worden, maar opdat gij de liefde zou kennen die ik in overvloedige mate voor u koester. Paulus heeft altijd vanuit liefde gesproken en geschreven. Doch indien iemand droefheid veroorzaakt heeft, en dat heeft die man, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enige mate om mij niet te sterk uit te drukken, u allen. En voor zo iemand is het reeds genoeg dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiver is moest schermen. Kijk, dat, dat, daar was hij op oud. Nu is die man bekering gekomen, nu moeten zij niet harddragend zijn, en denken, maar wat die man geflikt heeft, we willen niks meer met die man te maken hebben. Nee, nee Paulus zegt, je moet hem nu liefde betonen. En je moet hem nu vergeveris geven. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen. Want ook dit was het doel van mijn schrijven Dat ik zou weten of ik op u rekenen kon. Dat gij in dit alles gehoorzaam werkt. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook. Want heb ik u iets vergeven. Gesteld dat ik iets vergeven heb. Dan was het om uw wil voor het aangezicht van Christus. En dan komt hij weer het woordje Satan. Omdat de Satan op ons geen voordeel behalen. Die broeder is uit de gemeente gezet. En dat is de betekenis van... dat hij overgegeven is aan de Satan. Maar nu, de Satan... moet je dus ook overdrachtelijk zien. Dus... nou moet je die broederliefde betonen. En dat betekent... Als je dat niet doet, dan zijn jullie erger nog dan die broeder die tot bekering is gekomen. Als jullie geen liefde, als jullie haatdrager blijven, niet barmhartig zijn. Als jullie zo zijn, dan maak je je schuldig aan nog ergere dingen dan die broeder toen hij met zijn vrouw naar bed ging. Of de vrouw van zijn vader. En nou gaat Paulus het omdraaien. Je moet hem vergiffenis tonen. En daar pleit Paulus voor. Want anders dan ga je je schuldig maken. Maar nou nu, ik ga nu naar de bergreden. En toen ik van de week bezig was met deze tekst, toen dacht ik aan die tekst in de bergreden. En ik vond het zo mooi, ik wil dat heel graag even lezen. Matthäus 6, daar vinden we diezelfde gedachte. Hoe moet je omgaan met iemand die iets gedaan heeft? Hoofdstuk 6, vers 14 en 15. Want indien gij de mensen en overtredingen vergeeft, daar heeft Paulus het over in zijn tweede brief aan de Corinthiërs u moet hem nou liefde betonen u moet hem nou vergiffenis schenken u moet hem vergeven indien gij de mensen en overtredingen vergeeft ziet wel, dat, dat is het punt dat wil God het is helemaal niet moeilijk om uh, dat we God vragen wilt u ons vergeven maar het is wat anders om een broeder of zuster te vergeven die heel goed in de fout is gegaan het is wat anders om iemand een broeder te vergeven die met de vrouw van zijn vader de bed is gegaan om die man te vergeven. Ach mensen, dat, dat heeft de hele gemeente doorcijpeld. Dat is een, een impact die dat heeft gehad. Die heel groot is. Maar om zo iemand te vergeven. Maar dat vraagt God. God vraagt niet dat we onszelf God wilt u onder mij vergeven. Maar wat God vraagt is heel veel. God vraagt alles. Dat wij onze vijanden vergeven. Want indien gij de mensen niet vergeeft. Zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Dat is even een andere koek. Dat is even, dan word je geconfronteerd met jezelf. Nou, en dat gebeurde met de gemeente in Korinthe. Nou heb ik nog twee teksten en dan ben ik klaar. Het is 1 Thessalonicense, hoofdstuk 2, vers 18. Ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen. Doch de Satan heeft ons dat belet. Welke Satan bedoelt hij? Gevallen engel? Maar die Satan, die tegenstander, die het hem belet heeft om een en andermaal tot hem te komen, tot de Thessalonicense te komen, dat waren mensen en dan gaan we dus nu naar de laatste tekst, handelingen hoofdstuk 17 hoe de broeders op Sabbat bijeenkwamen en wat dan gebeurde leest u maar vanaf vers 1 en een wegnemende over Amphipolis en Apollonia kwamen zij te Thessalonica waar een synagoge der Joden was maar let nu op wat er gebeurde en Paulus ging zoals hij gewoon was daar binnen en behandelde drie sabbaten achtereen. Met hen gedeelte uit de schriften, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Zie je hoe basaal, hoe fundamenteel die prediking van Paulus was. Moest opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is, de Messias is, de Yeshua. die zeide hij, ik u predik. Maar wat gebeurde er? Er was tegenwerking. Vers 5. Maar de, de Joden werden afgunstig en namen enkele van het minste straatvolk te hulp. En veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer. Nou, ik kan die hele geschiedenis vertellen, maar dat doe ik niet. Maar er waren Joden en dat waren niet Yeshua-liefhebbers, zoals u begrijpt. Het waren tegenstanders. Dat waren de tegenstanders waar Paulus over schrijft in zijn brief aan de Thessalonischensen. Eerste brief, hoofdstuk 2, vers 18. De Satan heeft het ons belet. Die tegenstanders hebben Paulus en Silas belet om te prediken. Dat is de betekenis. Dat is de betekenis van, van Satan, van tegenstander in deze context. En dan is er eigenlijk de cirkel rond. Zoals in openbaring 2 vers 10 staat en in vers 13. Dat waren de, de tegenstanders, die Satan en die duivel. Mensen die de prediking dwars zaten. Niet alleen dwars zaten, maar die heel veel lijden hebben veroorzaakt. Broeders en zusters, we hebben echt heel veel te doorstaan in deze wereld. En daar moeten we niet te gering over denken. Wat wij hebben te doorstaan, is wat Yeshua in veel hevigere, intensievere mate heeft doorstaan: de vijandschap. Maar van Yeshua kan gezegd worden dat hij zijn vijanden heeft liefgehad tot het einde toe, tot de dood des kruises. Dank u, Yeshua, dat u zo'n liefde heeft getoond voor ons, want wij herkennen ons allemaal toch hierin.